Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Bij het station in Leuven is een passagierstrein ontspoord. Volgens Belgische media zijn daarbij mensen gewond geraakt. Hoeveel is niet bekend en ook over de ernst van hun verwondingen is nog niks duidelijk. De trein ontspoorde net nadat hij was vertrokken van het station. De oorzaak is nog onduidelijk. Op foto's is te zien dat treinstellen op hun kant liggen. Een Molukse moskee in Waalwijk is vannacht beklad met leuzen. Op de muren en ramen staan kreten tegen Allah en terreurgroep IS. Bezoekers van de moskee noemen het een laffe daad en zeggen dat ze niets te maken hebben met IS. Wie erachter zit is niet duidelijk. Ook een flat in de buurt van de Waalwijkse moskee is beklad. In de Alpen zijn drie Italianen omgekomen door een lawine. Dat gebeurde bij het Italiaanse plaatsje Cesana op de grens met Frankrijk. Een Italiaans stel was aan het wandelen met een gids toen de drie werden overvallen door een lawine. Eerder deze week ging het ook al mis in de Franse Alpen. Drie Franse snowboarders en een leraar kwamen om door een lawine in het populaire skigebied Tigne.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 Het aantal files richting de Alpen neemt langzaam af. Het hoogtepunt lag net na het middaguur. Toen stond er bijna 200 kilometer file. Vooral in Frankrijk is het nog druk op de wegen. Vanaf Lyon en Macon richting de Franse Alpen staat het nog steeds vast. Ook bij de Fernpas van Duitsland naar Oostenrijk staat nog een lange file. Onder de filerijders zijn veel Nederlandse toeristen. Zo'n 400.000 Nederlanders gaan deze periode op wintersport. En dan nog het weer. Op veel plekken is het bewolkt. Vooral in het zuiden kan de zon ook af en toe doorbreken. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen opnieuw veel wolken en kans op wat regen bij maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan een korte file op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Wassenaar 2 kilometer. De vertraging is wel bijna 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Deze single van uh, Shakatak en Down on the Street is het even na twee uur geworden. Zandvoort, een hele middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Jawel, we zijn er weer, Studio Tolweg 10A. En dat is uh, niet zo normaal, want eigenlijk had ik dat vanmorgen nog niet verwacht... dat ik hier vanmiddag zou zijn, Albertjo. Uh, nee, uh, één en al respect hoor. Jeetje, Ondanks jeetje, wat een wat griep zeg. Ja, oh. Eindelijk jij ook een keer. Twee dagen plat gelegen en uh, ja, nu weer uh, bij de radio. Voor zover het gaat. Nou, karakter Rob, <laughs> welkom. Ja, luisteraars en kijkers niet te vergeten... wederom drie uur live vanaf de Tilweg 10a Zandvoort op zaterdag. We gaan weer een uh, muzikaal weekend tegemoet in uh, Zandvoort. Allereerst even twee tips voor morgen alvast. En morgen hebben we de classic concerts van Bach tot Bernstein. Dat begint allemaal om drie uur in de protestantse kerk. En om half drie uh, de liefhebbers van de Fado. U bent van harte welkom in de krocht. Want daar krijgt u een optreden van Daisy Korea. Maar daarover allemaal later meer in dit programma. Uh, maar we gaan als eerst in het carnaval uh, storten... want uh, er is vanavond carnaval en wel in het scharregat. En uh, daarom kwart over twee gaan we eens bellen met uh, Danny van Soest... over de stand van zaken en de voorbereidingen over het grote feest vanavond. Uiteraard rond de klok van half vier, zoals u van ons gewend bent... de uh, evenementenkalender. Dus houdt u pen en papier bij de hand... want er zijn er natuurlijk weer prachtige evenementen in... en rondom ons mooie dorp Zandvoort... Half drie uiteraard het weerbericht. Is het zo? Blijft het zo? We zagen trouwens net even het zonnetje, hè? Heerlijk, ja, heerlijk. Heel kort, maar het was er wel. Half vijf hebben we dier van de week. En vooralsnog is dat nog steeds Herbie. Want Herbie is nog steeds naastig op zoek naar een huis met een tuin. Het gedicht van de week. Ik heb er twee liggen. Eén aan de nieuwe burgemeester van Zandvoort. Voor de komende week. En een andere gewoon een standaard klassieker. Welk het gaat worden? U hoort het allemaal rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. over via Pit Report, want er is weer nieuws uit de wereld van de Formule 1. En uh, Sport Kort hebben we dan ook nog. En uh, SP Zandvoort speelt vandaag uit. Uh, en voor de rest nog heel veel andere nieuwtjes. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. En vanmiddag heel veel muziek, waaronder deze. Bruno Mars. De zaterdagmiddag bij CFM Deden we het samen met deze van Bruno Mars en 24K Ja, elke vrijdagmiddag Tussen 3 en 5, hoor je trouwens De 40 Beste Plaat van Europa Dat allemaal in de Eurobreakdown gepresenteerd Door Maurice Mulder Zodanig gaan we schakelen naar het sportcafé In Salfords Nieuw-Noord Danny van Soes zit daar En hij bereidt het carnavalsfeest Van vanavond voor Het was Madonna in Crazy for You. Ja, verbinding krijgen we nog even niet met het sportcafé. Gaan we ze dadelijk weer proberen, Albert-Jan. Ja, maar dan ben ik wel zo vrij om uh, alvast even uh, een en ander te vertellen. Want vandaag uh, is Zandvoort weer het scharrigat En uh, dat de naam uh, die onze woonplaats in het verleden altijd tijdens het carnavalsviering heeft gedragen. Voor het de derde jaar in successie wordt het sportcaféfeest in de Korversporthal... het Winterpaleis van Prins Carnaval. Het feest van de zotten zal vanavond om half negen weer uitbarsten... en met een drietal dj's die de, marketing, uh, uh, die, die de markering van de vastentijd... de oorsprong van het carnaval een muzikale invulling zullen geven. DJ Corona, DJ Dizzy en de feestdj van Zandvoort, DJ Den Danny... zullen tot een uur na middernacht de sfeer gaan bepalen. Dit jaar heeft de organisatie een aantrekkelijke actie voorbereid. Aan de deur krijgt iedereen namelijk een gratis bingo-kaart waar de hele avond door een prijs mee te winnen valt. Die moet je dus goed bewaren en regelmatig controleren. Het feest is alleen toegankelijk voor personen vanaf 18 jaar en ouder... en een legitimatie is daarom verplicht. Verkleed komen is natuurlijk niet verplicht... maar wordt natuurlijk wel bijzonder op prijs gesteld. Entreekaarten kosten in de voorverkoop slechts 2,99 euro... en zijn te koop bij dierenspeciaalzaak Dobie op de Grote Krocht... en in het sportcafé in de Korver Sporthal Duintjesveldweg... Tijdens openingsuren uiteraard. Eventueel zijn kaarten ook nog aan de deur verkrijgbaar... maar die kosten wel 4,99 euro. In ieder geval een feest der zotten vanavond vanaf half negen... in het Scharregat en wel de Sportcaféfeest en de Korver Sporthal. We gaan straks weer even proberen of we Danny aan de telefoon kunnen krijgen. Wellicht dat hij het bericht heeft gehoord. We gaan het nog een keer proberen, zo meteen Danny. We blijven je proberen te bellen. Ik ben de zot op zo'n feestje. Ja, wel. Inderdaad, zo dadelijk gaan we proberen contact te krijgen met uh, Denny van Soest. Hij weet er nog veel meer over. Teleassort. Denny van Soest is zo druk bezig met de voorbereidingen voor vanavond, dat hij even zijn telefoon mist. Maar goed, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Goedemiddag Denny. Goedemiddag. Ja, welkom in de uitzending bij CFM. Ja, fijn, fijn dat je even tijd vrijmaakt voor ons. Want je bent druk bezig met de voorbereidingen voor vanavond en dan hebben we het over het grote carnavalsfeest. Ja, nou ja, dat klopt. Dat, uh, we zijn inderdaad erg druk, dus vandaar dat ik ook je, je telefoontje gemist had. Maar uh, het gaat goed, dus het voorloopt voor loopt allemaal voorspoedig. Dus uh, we gaan het net redden, denk ik, voor het carnaval. Heel mooi, heel mooi. En wat gaat er vanavond allemaal gebeuren, Danny? Ja, dat, dat weet ik zelf ook niet, natuurlijk. Want, uh, ja, maar in ieder geval een, een hoop gezelligheid in het Sportcafé Zandvoort. En we, ja, misschien een klein biertje, dat, dat hoort er een beetje bij natuurlijk. En uh, ja, gewoon gezellige muziek, gewoon een ongedwongen sfeer, gewoon ik zou langskomen als ik jou was in ieder geval. Ja zo is het, want uh, er kunnen nog meer mensen bij, want jullie hebben een uh, voorverkoop uh, qua kaarten. Ja, klopt. En uh, hoeveel, hoeveel mensen zijn er nu al ongeveer die gaan komen? We zitten nu op uh, ongeveer 80 mensen. Zo, dat is mooi. Dus, uh, ja, we kijken terug op een uh, succesvolle voorverkoop. En, uh... huh? Ja, we hopen dat er nog meer mensen zich vanavond uh, begeven richting het Sportcafé... Om, uh, om gezellig een carnavalsfeest met ons te uh, gaan vieren. Ja, en als ik het goed heb, uh, Danny, is de voorverkoop nog steeds uh, gaande. Wat is zijn ja. de kaarten voordeliger tot aan vijf uh, uur vanmiddag? Tot aan vijf uur inderdaad. Zijn er nog kaarten te kopen of bij het sportcafé Zandvoort... of bij het dierenspeciaals uit Doki in de, op de Grote Krocht? Voor slechts 2,99. 2,99 euro inderdaad. Dus, uh, klinkt net wat beter dan 3 euro natuurlijk. Dus uh, vandaar dat er is over nagedacht. Daar heeft ons marketingteam helemaal over nagedacht. Dat is tot die prijs gekomen. Oké, en uh, vanavond om half negen dan uh, barst het uh, feest los uh, in het uh, sportcafé. En uh, ja, dan kan je ook uh, kaarten aan de deur kopen. En wat ben je dan kwijt? Dan ben je 2 euro meer kwijt. Dus uh, mocht je nog geen kaartje hebben kopen, dan vooral in de voorverkoop. Want het scheelt je 2 euro, dan kan je met een lekkere pilsje halen bij de bar. Maar uh, 4,99 euro. En we hebben ook voor iedereen een leuke giveaway bij de deur. Dus uh, ja, het belooft erg gezellig te worden. Ja, wat, uh, hoe zit het met uh, de bingo die uh, jullie dit jaar doen? Ja, we hebben een Carnival bingo bedacht en iedereen krijgt bij binnenkomst een bingo-kaart. En mocht uh, ja, onze dj's die roepen dan een nummer om en uh, mocht het nummer op je bingo-kaart staan, dan kun je met gierende banden naar onze shotjes baren om een gratis shotje te halen daar. We hebben ook allerlei zwaailichten die gaan dan af, dus uh, het is eigenlijk niet te missen. Maar dus je moet tussen het door nog wel een beetje opletten of jouw nummer dus omgeroepen wordt. Maar dat is het een beetje het idee achter de, achter de bingo die we bedacht hebben. Oké, okay, even bij de entree. Uh, hoe oud moet je zijn om naar binnen te mogen? Uh, 18 jaar. Vanwege de alcoholwetgeving hebben we een uh, leeftijdsnorm van uh, 18 jaar. Dus uh, ja. we controleren ook op legitimatie. We hebben een aantal portiers. Dus uh, ja, daar hebben we bewust voor gekozen om uh, ons leeftijdsstand 18 jaar aan te houden. Nee, hele nee, helemaal goed. 18 jaar. In ieder geval vergeet je vanaf uh, 18 jaar en vergeet je legitimatiebewijs niet. Uh, maar... Welke DJ's krijgen we vanavond allemaal? De, de, de, uh... Uh, we hebben Vier DJ's weten te boeken. Allereerst DJ Corona. DJ Lord Turner, DJ Dizzy en tot slot ikzelf, Face DJ Danny. Ook okay, no. DJ Denny, die we nu <laughs> aan de telefoon <laughs> hebben, geweldig. <laughs> ja, dat is, uh, je hebt genoeg om uh, met de feestdjay van vanavond af te spreken, dat is uh, niet niks. <laughs> ja, hoeveelste keer is dit eigenlijk dat jullie het uh, carnavalsfeest in het scharregat uh, organiseren? Het derde jaar op rij. Derde jaar op rij en uh, de vorige twee uh, edities waren ook uh, succesvol? Ja, we zien ook wel dat het steeds meer begint te leven in Zandvoort, dus uh, wat dat betreft... Uh, ja, we gaan er voorlopig nog wel even bij door, is de planning. Ja, want vroeger was het uh, Vals, uh, feest heel erg groot uh, in Zandvoort. Ja, ik heb, het, uh, ik heb foto's gezien, dat was helaas voor mijn tijd. Jammer dat ik dat niet mee heb mogen maken, maar het uh, ja, zou mooi zijn als het ooit nog uh, zover komt in Zandvoort. Maar dat is nog een uh, lange weg te gaan. We beginnen nu met de feestavond en misschien ooit nog een keer een optocht in het dorp, maar... Uh, dat is toekomstmuziek. Dat zou heel mooi zijn, Danny. Nou, nog even een oproep voor onze luisteraars. Uh, nou, mocht je vanavond niks te doen hebben... <laughs> en zin in, in een gezellig feestje met leuke muziek... leuke mensen in een leuke ongedwongen sfeer... kom gezellig naar het Sportcafé in Zandvoort. In Sanktvoort Noord en voor 4,99 euro kun je een kaartje aan de deur kopen. En een gezellige avond gegarandeerd. Ik wens jullie heel veel plezier met de voorbereidingen alvast. En met uiteraard vanavond het grote feest. Ja, nou, hartstikke bedankt. En uh, bedankt voor jullie aandacht in, uh, via CFM Zandvoort. Dat waarderen we erg. En uh, ja, misschien uh, mocht je trek hebben in een biertje. Het eerste biertje is voor mij. Voor jullie dan. Oké, <laughs> <laughs> oké. <Okay, okay. laughs> dus mochten jullie trek hebben in een biertje vanavond... dan uh, zijn jullie van harte welkom. Dan zien we jullie bescheiden. D Dankjewel Danny, voor je tijd. En uh, veel succes verder. Ja, graag gedaan. Hoi, hoi. Oké, ik kom alvast een klein beetje in de stemming, Danny. Hé, hey, jongens. Met Adrie de Ribbers. We hebben pauze.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 Dus weg met de malaise, want nu is het tijd voor de kolonese. Hollandese, van hier tot goed Wij hoeven laken linksaf, wij zakken door. We zullen niet verdorsten en willen grijp maar ietsje. Ben achter bij de schouders, dat wordt weer lachen. Dat wordt een dolle voet. De gaat van schrik sneller spelen. De pianist gaat gillend onderuit. De tuba blaast en het de dupe af. De dirigent slaat en de bruld licht uit. Achter in de zaal gaat het in loepas. De kastelein is zichtbaar van de koop. Hij trekt gauw aan de bel en geeft een rondje. De glazen dansen op de baan. Dus weg met de malaise, want nu is het tijd voor de polonaise. Hollandezen, van hier tot oertogon. Maar loop niet zo snel, anders kom je in plusvertrokken. Wij zakken door, we zullen niet verdorsten. En willen krijg Marietje, maar achter bij de schouders. Dat wordt weer lachen, dat wordt een dolle boel. Nee, wel op, laat Marietje nou maar los. De staat te springen en te hossen. De tent staat op zijn kop, de vloer deint mee Maar Rietje Jodelt, wie kan mij verlossen Straks komt hier het plafond nog naar beneden. oh jee Wij vieren feest, dus weg met de malaise Want nu is het tijd voor de kolonese Hollandaise. van hier tot de kulton Hey, waar zijn ze nou? Zak het door. we zullen niet verdorsten. En Willem, grijp maar ietsje van achter bij de schouders. Dat wordt weer lachen, dat wordt een dolle boel. Een uh, biertje met kostelkraak, maar met het schuim onderin. Wij vieren feest... Nou, ik weet het gewoon heel erg zeker. Het gaat uh, vanavond een dolle boel worden in het sportcafé. Het grote carnavalsfeest start om half negen en het duurt tot één uur. dat hadden we nog even niet gemeld. Kijk in de voorkamp tot naar vijf uur vanmiddag met, bij onder andere Dobie. En uh, bij uh, het sportcafé verkrijgbaar voor 2,99 En aan de deur voor 4,99 euro. Vanaf barst het dus los om half negen. Ben je alvast een klein beetje in de systeem gekomen, Albert-Jo? Ik wel, maar deze zanger komt uit Groningen. Ja, oh, is het ja, zo? Het dat schept een band. Ja, vandaar dat je zo lekker meesomt. <laughs> Heerlijk. <laughs> zo, het is bijna half drie. We gaan kijken wat het weer de komende dag gaat doen. Er zijn vandaag wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en er waait een zwakke zuidenwind. De temperatuur stijgt naar een graad of acht. Vanavond en de komende nacht is het overwegend bewolkt, maar nog altijd droog. De temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen is het bewolkt en in de ochtend is er kans om wat buien geregen. In de middag is het droog met wellicht een knipoog van de zon. Het wordt morgen maximaal een graad of 9. En na morgen wordt het wisselvalliger met later in de volgende week een toenemende kans op regen en wind. Het blijft aanhoudend zacht voor de tijd van het jaar. Al dus Rico Schreuder. En weer is na te lezen op www.meteopagina.nl of www.ricoweer.nl Zo, dat was het inderdaad weer. En hier is De Weekend.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 Er waren twee grote hits achter elkaar op de zaterdag bij CFM. Als eerste een nieuwe single van The Weekend en Daft Punk en I Feel It Coming. Gevolgd door deze klassieker van Colonel Abrams. Dat was Traps. Ja, vanmorgen hoorden we de nieuwe kinderburgemeester van Zandvoort. Daisy. En dat betekent dat de kinderen deze week de baas zijn in Zandvoort. Vanaf vandaag zijn een week lang de kinderen weer de baas in Zandvoort. VV Zandvoort organiseert namelijk voor de zesde keer in de voorjaarsvakantie de Kids Adventure Week. Tijdens deze week kunnen kinderen aan allerlei activiteiten deelnemen. Allereerst is er weer een kinderburgemeester gezocht die alles in goede banen zal moeten leiden... nu de, de, de, de grote burgemeester op vakantie is. Na een sollicitatieronde is het de twaalfjarige Daisy Schouten... die deze zware taak van de kinderburgemeester op zich zal nemen. Afgelopen vrijdag, gisteren dus, werd ze officieel door de local burgemeester op het raadhuis geïnstalleerd. Daarna, zal, eh, daarna was vanmorgen haar eerste officiële taak door het, de, de, door het doorknippen van het lint voor het VVV-gebouw. Het openen van de Kids Adventure Week was derhalve een feit. Ook zal ze vandaag het Heldenplein officieel openen. Op het Badhuisplein zullen de Zandvoortse reddingsdiensten... de politie, brandweer, ambulance, Rode Kruis, reddingsbrigade en de KNRM... met hun voer en vaartuigen laten zien wat ze allemaal in huis hebben... aan materiaal en kleine demonstraties geven. Het Heldenplein is maar één van de vele activiteiten... die speciaal voor kinderen van Zandvoort en verder daarbuiten zijn georganiseerd. Sommige activiteiten zijn gratis en voor anderen zal een entreeprijs gelden. Zie voor het volledige programma de website www.kidsadventureweek.nl www.kidsadventureweek.nl Of kijk in de krant in de binnenpagina. Daar staan alle dagen uh, uh, vermeld met alle activiteiten die er op die dag zijn. Dus uh, wij oudjes, wij hebben het niet meer voor het zeggen de Nee, week. zo is het. Dus nou, ik vind het wel een mooie naam trouwens, het Heldenplein. Want het zijn inderdaad helden, hè? Onze redders hier in Zandvoort. Nou, vanmiddag vindt er dus plaats. En dan kunnen de kinderen allemaal kennis maken met deze helden uit Zandvoort. En hier is een klassieker uit de jaren 80, de Swing Out Sister. Ja, en de veteraan 1 die speelde vandaag uit tegen Wardsburgia... Burgia stond eerst met 1-0 achter 1-1 door Vet Verbrugge en Ferry Nanaï maakten er uiteindelijk 1-2 van. veteranen in het. Vandaag toch wel lekker gedaan, hè? Die 35-plussers. Jawel. Warburgia tegen veteranen 1. het werd uiteindelijk 1 tegen 2. Dus een uh, mooie overwinning voor ons Zandvoort, uh, Albert Jan. Jawel, het Zandvoorts nieuws in het kort nu. Bekeuringen bij werk, wegwerkzaamheden. De verkeerspolitie heeft bij de wegwerkzaamheden op de zeeweg... bij het Ecoduct Zeepoort woensdagmiddag tussen half 2 en half 5... een snelheidscontrole gehouden. Ter hoogte van de wegwerkzaamheden geldt namelijk een maximumsnelheid van 30 km per uur. Meer dan de helft van de 711 passanten die werden gecontroleerd krijgt een bekeuring voor te hard rijden in de bus. De hoogste genoteerde snelheid was 67 km per uur. Alle overtreders krijgen hun boete toegestuurd. Bij wegwerkzaamheden gelden lagere maximumsnelheden. Dit is voor de veiligheid van de wegwerkers en de weggebruikers... Ook als er niet gewerkt wordt is er vaak sprake van gevarenzetting. Bijvoorbeeld doordat de rijstroken smaller zijn, het wegdek beschadigd is... of doordat de vluchtstrook ontbreekt. Boetes voor snelheidsovertredingen zijn hoger als er werkzaamheden plaatsvinden. Dit heeft te maken met het gevaar dat de werkzaamheden met zich meebrengen. Dus een gewaarschuwd mens telt voor twee. Ik zeg kassa. Dronken jongeren vernielen theekoepel Landgoed Elswoud. Van Dalen hebben gisteren vrijdagavond laat de theekoepel van het Landgoed Elswoud in Overveen vernield. De politie werd gewaarschuwd door iemand die zei dat hij glasgerinkel had gehoord. Toen agenten aankwamen troffen ze drie jonge mannen aan... bij het vernielde theehuisje waarvan alle ramen waren ingegooid. Het trio, twee jongens van 18 uit Haarlem... en een 21-jarige man uit Badhoevedorp, bleek een dronken. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau. Landgoed Elswoud is van staatsbosbeheer. en bestaat uit monumentaal landhuis met een park eromheen... waar nog diverse andere monumenten staan. En dronken bestuurder aangehouden, surveilleerde agenten... zagen vrijdagnacht op de boulevard Bernard in Zandvoort... een auto rijden met behoorlijke schade aan de achterzijde. De bestuurder wisselde behoorlijk van snelheid... en was ook niet erg koersvast. Nadat hij een stopteken kreeg, duurde het, ondanks het gebruik... van optische signalen, een behoorlijke tijd... voor hij zijn voertuig tot stilstand bracht. Tijdens de daaropvolgende blaastest blies de man een F-indicatie... waarna hij werd overgebracht naar het bureau... voor het voltooien van een ademanalyse... Al daar bleek dat de man ruim drie maal boven de toegestaande waarde van 220 ug zat. Hierop werd zijn rijbewijs ingevorderd... en hiervoor zal hij zich voor de rechter moeten verantwoorden. Naast het strafrechtelijke traject zal hij ook worden aangemeld... voor een educatieve maatregel alcohol, krijgt hij na veroordeling een strafblad... en zal hij het enkele weken zonder zijn rijbewijs moeten doen. De schade aan zijn voertuig bleek veroorzaakt te zijn... doordat de bestuurder in een parkeergarage achteruit tegen een betonnen paal was gereden. In het geval van rijden onder invloed keert de verzekering niet uit. De kosten van herstel zullen dus ook voor eigen rekening zijn. Tot zover. Het uh, Nieuws is ook na te lezen op onze eigen CFM-app. En mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu. Hij is verkrijgbaar in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort. En download hem op je telefoon of tablet. Je blijft dan op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En kan onder meer ook live luisteren naar ZFM en het luisteronderzoek invullen. Look here,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 to I Het blijft aparte muziek, maar wel heel erg leuk. vandaag er uit op deze zaterdagmiddag. Deze zonnige zaterdagmiddag bij CFM. De single van Kovacs, Je hoort het ding in. CFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Ja, in zo'n acht minuten voor drie is het even tijd voor een verkeersupdate. Ja, en wel een lokale verkeersupdate. Dus ik zou zeggen, nou, pak uw pen even. Want er is namelijk geen treinverkeer tussen Haarlem en Zandvoort... in de nacht van 4 op 5 maart.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 10 uur s'avonds. Zeeweg afgesloten, dus van 10 tot 11 maart. En geen treinverkeer tussen Haarlem en Zandvoort. in de nacht van 4 op 5 maart. tussen 1 uur s'nachts en de volgende morgen. Ja, gelukkig bij een ongeluk. Je kan je geen boete krijgen, hè? 10 en 11 maart. Of je moet even of de wachten. zeeweg. Even, of moet even wachten wachtig. nog. Even wachten, even wachten nog. hier is hadden.